Vijf uur. Nee, de Jong met het nos Een maand lang een website in de lucht gehouden. om onder meer drugshandelaars te kunnen oppakken. Op de website Hanza Market. werd er ook gehandeld in juwelen en nagemaakte goederen. Begin vorige maand werd de illegale handelsplaats Alpha B opgedoekt en veel gebruikers weken daarna uit naar Hansa. Dat blijkt nu een vooropgezet plan van de politie te zijn geweest. De vermeende beheerder van Alpha B werd opgepakt in Thailand en later doodgevonden in zijn cel. Hij had zelfmoord gepleegd. Het was de bedoeling dat hij aan de Verenigde Staten zou worden uitgeleverd. Bij een botsing tussen een trein en een bestelbus in de buurt van Heilo in Noord-Holland zijn drie mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte overgang. De bestelbus werd aan de achterkant geraakt. De gewonden zijn de bestuurder van de bestelbus, een machinist en een passagier van de trein. Hun verwondingen vallen volgens de politie mee. Een oud-medewerker van de douane op Schiphol is veroordeeld tot zeven jaar cel voor cocaïnesmokkel, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Een collega kreeg drieënhalf jaar cel. Zij roosterden hem in op de dagen dat de drugs op Schiphol aankwamen, zodat hij de smokkel in goede banen kon leiden. In totaal zijn zes verdachten veroordeeld voor het smokkelen van drugs uit Zuid-Amerika. In een sloot in Bunschoten zijn geen spullen gevonden van de 14-jarige Savannah. Het meisje werd begin juni doodgevonden in die sloot. Haar telefoon en portemonnee zijn nog altijd spoorloos. De politie legde de sloot droog in de hoop dat ze daarin lagen, maar dat was niet zo. In verband met de dood van het meisje zit een jongen van 16 vast. Het weer. Vanavond trekken de buien het land uit. Vannacht zijn er opklaringen en kan een lokale mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 12 Morgen droog en geregeld zon, het wordt dan 21 tot 25 graden. Zaterdag weer buien. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de Alfred schoten 5 kilometer, 5 minuten extra. Verder richting Apeldoorn bij Barneveld nog eens 5 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 5 minuten vertraging. Ruim een kwartier op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij de aansluiting met de A10. En op de A10 de Ring Amsterdam tussen Schellingwoude en Tuindorp Oostzaan 6 kilometer met ruim 20 minuten. En ruim een kwartier tussen Amsterdam-Slotenvaart en Amsterdam-Hemhavens. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum was een ongeluk. Alle rijstroken zijn alweer open. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam nog een half uur vertraging. N57 Rotterdam richting Brouwersdam bij Hellevoetsluis. 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, welkom terug voor de tweede uur. Ik vergat het zo wat om hem weer aan te kondigen, want we waren zo in gesprek. We dachten, ja, dat was even, even Heffy was dat. Maar het is allemaal goed gelukt. En ik begin uh, met, een, met een leuk plaatje, begin ik denk ik wel. Ja, ik hou er wel van. Ja, nou, je zal het al horen. Sailor, get your feet on the ground Get your lead, get your money, get your sure. ass in the town Don't be town, need you Sailor, won't you stay for a while There's a town full of girls that can do En klaar was hij. Ja, dat is wel jammer. Ja, we wil je hem nog een keer horen? Nee, nee, doen we niet. Oh. Maar ik vind uh, Girls Girls. is een leuk plaatje. Toch? D dit is Sailor. Girls Girls ja. Girls is een andere van Sailor. Oh, oké. Okay. Oh, zo. Ja. Waarom staat er dan Girls Girls Girls achter? Ja, dat is van de LP. Oh. Kijk, als je bovenin kijkt. Ja, hier, dat is waar. Ja. Album. Al oh, dat is ja. LP. En dat is niet BUM, is niet het Engelse voor schooier. Nee. Maar. Album. Ja. Van Albert. Dum. Albert uh, Schouder. <laughs> Albert <laughs> Bum. Albert <laughs> We gaan eerst een plaatje draaien, denk ik maar. Ja, doe maar. Hé, hey, moet je het wel gaan. Oh. Oh? Ja. Help. Ja. Yes. Elke overeenkomst tussen de naam uh, Albert en onze programmaleider is louter toeval. Ja, ik ben door Zweden gereden, maar ik ben ze niet tegengekomen. Nee? Nee. Nou, die schijnen ook een privé-eiland te hebben ergens, geloof ik. Oh, in, oh, in Zweden of niet? Ja, dan is het voor de kust van Zweden. Oh. Ja. Hey, je, je hebt geen eiland in Zweden. Nee, daar is waar. Daar heb je gelijk in. Natuurlijk heb ik daar gelijk in. Je hebt altijd gelijk. In. Dank je, Hans. <laughs> <laughs> ik, ik lees hier iets, iets heel moois eigenlijk over, uh, over een. Maar dan moest ik eerst even nadenken. Een bijeenkomst Herstelacademie. Wat zou nou een herstelacademie kunnen zijn? Vroeg ik mij gewoon. Heb jij een idee? Nou ja, iets wat kapot is, breng je naar de herstelacademie. Ik zal het je vertellen. Er was een introductiebijeenkomst van de herstelacademie van vorige week donderdag. En dat begon met een lunch. Vervolgens vertelde Marcia Kroes van de herstelacademie... wat de academie in Zandvoort kan gaan bieden. De herstelacademie biedt mensen met een kwetsbaarheid... GGZ en of verslavingachtergrond. middels educatie en zelfhulp de mogelijkheid om te werken aan herstel en aan het ontwikkelen van talenten. Het verschil met andere instanties is dat de herstelacademie zich onderscheidt door de input van ervaringsdeskundigen. Nou, dat vind ik heel mooi. Ik vind dat echt een heel mooi, heel mooi iets. Jij niet? Ja, dat klinkt goed. Ik vind het, ik, ik het... commentaar. Hans, dat weet nee, je. Nee, ja, het is inderdaad. Het klinkt goed. Herstel. Ja. Ja. ja. Dus nu snap ik ook wat dat is. Ja. Dat, uh, nou. Nou, als je uitsnapt... Dan... Dat wil al heel wat zeggen. Ja, ja en maar uh, wil oh, u, uh, wilt u ook een cursus volgen? Of heeft u vragen of ideeën? Mail naar admherstel.gmail.com of bel met 06-3373-5694. Dus, als je wat wil hebben, dan ga je daarheen. Nee, als je wat hebt, ga je daarheen. Dat is waar. Ja. Deze al een hele tijd niet gehoord. En als ik hem helemaal draai, dan weet ik ook weer waarom. Oh, hoe dat? Ja, het wordt hij saai. Ja, het is wel een dreun. Dat is wel waar, ja. Daar ja. heb je gelijk in. Hé, hey, maar waar een, een klein dorp groot in kan zijn... Hè? dat is het Zandvoort Succes met Nederland op de EK Softball. Ja, Softball, dat ligt echt aan mijn hart, weet je dat? Softball? Softball. Ja. Dat, is, dat is heel dat, leuk. kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Het Nederlandse softballteam voor meisjes onder de 16 jaar... Is afgelopen weekend in Tsjechië Europees kampioen geworden. Onze plaatsgenoot, Jackie Huiben, in 2013 de tweede kinderburgemeester van Zandvoort, was één van de speelsters. In de finale werd met 4-2 gewonnen van Thuisland Tsjechië. En ik begrijp ook niet dat softbal in Zandvoort niet echt van de grond afkomt. Dat snap ik niet helemaal. Maar de... het is een beetje in heel Nederland. Als je iets hoort, dan is het over honkbal. Ja. Terwijl ik weet van een ex-collega van mij dat het Nederlands softbalteam. Ja. heren dan. Ja, Erg goed waren. Ja, dat is waar. Ik heb, uh, ik heb, vroeger heb ik gehondbald. En ik heb, eh, uh, ben softballcoach geweest van een, uh, van een hoofdklasse team altijd. En, uh, ik, ik moet zeggen, ja, wij zagen het langzaam achteruit kabbelen. Ja. Toen wij nog wel eens, eh, uh, wedstrijd, uh, DSS uh, terrasvogels, dat waren toen de toppers in Haarlem. Nou, dan stonden er zo vier, vijfhonderd mensen langs de zijlijn. En nu mag je blij wezen als je er tien hebt geloven. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat is wel jammer. Ja, dat is jammer, ja. ja, ja. ja. En, en ik weet namelijk dat het in Zandvoort niet, uh, niet echt uh, uh, aantrekt. Ik heb uh, een, ooit een keer een, uh, een soppalteam in, uh, in mijn uitzending gehad. Voor de oproep, want er kwamen ze een paar mensen tekort voor een eerste team compleet te maken. En dat... dat is volgens mij niet gelukt. Dus ik snap niet helemaal... Waarom dat niet gelukt is. Ja, ik weet niet, volgens mij wordt softbal nog heel snel geassocieerd met uh, een soort van dameshongbal. Ja. Ja. Nou ja, dat is het natuurlijk ook wel. Nou, ik weet niet, die, die ex-collega van mij, die kon onderhands harder gooien. Dus ja. ik bovenhands. Ja, hoor, ja, dus, uh, ja, ja, ja, ja. Je hoort eigenlijk de bal alleen, maar je ziet hem niet <laughs> eens. Nee, is precies. Dus, uh, ja. Tot zover de vrouwensport. Ja, ja. Ja, ik vind het jammer, want het is best een leuke sport. Ja. Nou ja. Dus, maar we hebben toch weer een kampioentje in Zandvoort. Ja, Precies, en bij deze meteen een oproep. Ja? ja. Toch? Ja. In my mind, there's a face on my lips. There's a name in my life. There's no place for the man that I love. Because I'm living my life. Just to sing and be free From LA to New York From New York to LA hey, hey, hey, hey. From New York to LA From New York to LA From New York to LA Vliegt deze dame heel veel? Dat zou zomaar kunnen. Heel veel van frequent flyers ja. miles heeft ze. Ja. De, de, de jarige, jarige recreade vindt dit jaar alleen plaats in Noord. Voor het eerst in vele jaren heeft de organisatie van de jaarlijkse recreade... Kunnen besluiten, moeten besluiten om alleen een team in Zandvoort Noord in te zetten. Door een gebrek aan vrijwilligers kunnen er geen teams in het centrum worden ingezet. We hebben onze stinkende best gedaan, maar... Hebben te weinig vrijwilligers kunnen strikken, legt mede-organisator Kenny Bol uit. De vijftigste verjaardag van dit fenomeen zal dus alleen in Noord worden gevierd. Ah, dat, is best... dat is jammer. Ja. Dat is heel jammer. Ja. Oh. Dus ik zou eigenlijk een oproep willen plaatsen. Misschien dat er toch nog wat vrijwilligers zijn die hun eigen aanwillen melden. Ja, nee, voor dat soort dingen is dat altijd uh, nuttig, denk ik. Is, altijd ja. heel mo is, is moeilijk hoor. Vrijwilligers vinden altijd moeilijk. Ja. Kijk bij bij ons bij de radio, precies hetzelfde. Moeilijk, Ja, Daarom zitten wij er? Daarom. Ja, ja ze kunnen niet anders. Nee, precies. GFN. Heel veel meeuwen. Ja. Daar ja, heb ik een last van. Ja, ja hebben jullie daar last van? Oh, man. Ja? Niet verder vertellen, maar ik probeer ze van het dak af te schieten. Waarom <laughs> ben je met een bal? Nee, met een luchtbux. Heb je die? Ja. Oh, ik ga politie roepen. Maar het mag. Ik doe nu even dan. <laughs>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 Shine silently I don't need no light In the dark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 Westkust, weerbericht. Ja, en ik heb hier het weerpraatje van 20 juli. De buien die hebben de hitte weer verdreven, maar ook op deze donderdag kwam het nog tot enkele buien. Geregeld schijnt ook de zon. En bij een matig tot vrij krachtige naar west draaiende wind stijgt de temperatuur naar een aangename 22 tot 23 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met flinke opklaringen. De wind neemt in kracht af en naar zuid en de temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen is het prachtig zomerweer. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft overal droog. De wind waait matig uit het zuiden tot het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar 23 graden. Na morgen is het wisselvallig zomerweer met elke dag wat kans op regen of enkele buien. De temperatuur ligt rond de 20 graden en dat is onder de norm die geldt voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreuder. Iemand moet me toch uitleggen wat het verschil is tussen bui en regen. Regenbuien. Ja, maar... Okay. Geen verschil. Ja, weet ik niet, maar... Nou ja, je, je, hebt, je, je hebt wel eens mensen die hebben last van ochtendziekte. Dat zijn ook buien. Ja. Maar dat is zijn andere ja. buien. Hormonen, dat zijn ook buien. Ach. En wij hebben in, in Zandvoort hebben wij een gebra. Ja, ik, ik wist niet wat dat was hoor. Maar dat is die hele, dat hele mooie... Een homofiele zebra. Ja, precies. Dat is hem. Wat leuk. Ja, maar mensen vroegen zich af de afgelopen week... of de het regenboogzebrapad bij de Badhuisplein wel rechtsgeldig was. Men is bang dat er als er iets gebeurt... de verzekering problemen gaat maken. Het Zandvoortse krant was nieuwsgierig... en vroeg bij de gemeente om informatie... In de veronderstelling dat de zebrapad wit-zwart moet zijn. Als er witte strepen zijn en als die voldoen aan de gestelde afmetingen... dan is een zebrapad rechtsgeldig, was het antwoord van de gemeente. Bij het regenboogzebrapad kan dus veilig overgestoken ja, worden. oftewel zoals onze wetgever het zegt. Een zebrapad is een zebrapad als het eruit ziet als een zebrapad. Ja. Tada. Tada. Ja, <laughs> en dat is niet de enige uitspraak. Hè. Ze hebben ook uh, ooit een keer geroepen... Dat kunnen we allemaal terugvinden in uh, de jurisprudentie. Een uitrit is een uitrit als hij eruit ziet als een uitrit. <laughs> Ik verzin het niet, maar het is echt zo. <laughs> zijn we weer, Hans. Ja, daar zijn we weer. Ik lees eigenlijk iets heel... Nou, nee, het is niet leuk. Lopers van de Vierdaagse kampen met een buikgriepvirus. Oh, dat is minder. Dat is minder, ja. Ze dus leggen er al een paar in het ziekenhuis en uitgevallen... Oh, dan is het ja, zeker we, Weet je wat het probleem is? Ik heb vrede jaar heb ik aan de Vierdaagse ook gelopen. Je krijgt onderweg, krijg je van iedereen wat aangereikt. Ja. Een komkommertje of... Ja, je weet niet of die mensen hun handen wel gewassen hebben als ze jou dat gaan geven. Dat weet je niet. Dus dat ja. kan... Nou, Alsjeblieft. Nou, ja. dat bijvoorbeeld, hè? Ja. dat kan gebeuren of eerst naar de wc en. Ja, het klinkt niet erg, uh, erg lekker. Maar zulke dingen weet oh, je het is ook niet, niet erg lekker dan. Nee. Ja, je proeft het niet, maar het is niet erg lekker. Nee, en je voelt het ook niet lekker dan. Nee. Nee. Nou ja, dat is heel vervelend. Daar, daar ben ik toen wel voor gewaarschuwd om daar ja. echt mee op te passen. Maar het is niet zo dat ze straalaandrijving hebben dan onderweg. Dat ze... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Er zijn een heleboel uitgevallen, lees ik nu. Nou, en dat je is dan in minder. In het ziekenhuis, dan ben je behoorlijk uitgeroet. Ja, ja, ja, ja. Dat is niet leuk. Dat was ik, ik het was denk, niet dat leuk. wil ik toch even melden. Ja, helemaal goed. Ja, dat was het. Niet meer? Niet meer, nee. nee, nee. Je, je, bent, je bent wel kort van stof na de vakantie. Ja, maar ik ben ook niet zo lang. Stof. Uh, nou, ik kan dan wel iets vertellen over de zomermarkt. De zomermarkt op 22 juli van 11 tot 9. En vanaf 22 juli is er iedere zaterdag in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op de boulevard de Vavaas te Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. Zoals ik al zei, de datum begint op 22 juli... en hij loopt van 11 uur s morgens tot 9 uur s avonds En de kosten zijn gratis. En u kan het vinden op website www.zmbz.nl. En de locatie is het Badhuisplein. Oké, okay. ja. Heb ik toch nog wel gemeld. Ja. Vond je trouwens niet aardig dat ik zei... Dat je kort van stof was en niet dat je stoffig was? Nee. Dat is... Nou ja, ik zou ook stoffig kunnen zijn. Dat is zijn. lief, hè? Lief van mij. Ja, je ja, bent lief, ja. Muziek. Ja. Je zwaait terug het is zo lief. Ja. Hey, maar ik, ik zie nog iets aan op de 22 juli en eigenlijk ook op het Raadhuisplein. Dus het wordt daar toch wel, uh, wel aardig druk. En dat begint dan om 8 uur s avonds. En het is het muziekfestival. Laat je verrassen tijdens de surprise-editie van het muziekfestival. De deelnemers geven een, geven een keur aan optredens. Van muziek tot theater. De aanvang was 8 uur. Voor de laatste info kunt u me kijken op Facebook. En dan moet u kijken bij een muziekfestival Zandvoort. En zoals ik al zei, het is 22 juli, dus dat is zaterdag. Aanvang is 8 uur en de kosten gratis. Gratis. Er is toch een hele hoop gratis in Zandvoort hè? In Zandvo Zandvoort ja. is een goede gemeente. En morgen is er gratis bier. Wat heb ik? Morgen is er gratis bier. Oh? Op 3 top.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 She's married now or engaged or something so I'm told oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Do do do. Do. Mooi, hè? Ja, er staat net wat tussen wat ik denk van... Hé, hey, dat, dat is mooi. Dat is niet op het origineel. <laughs> nee, maar wel maar. mooi. Toch? Ja. Ja. Um, we hebben ook de 23ste... Er is toch van Zandvoort van het weekend terug weer van alles te doen, hè? De 23ste van 4 tot middernacht. En dan is er Zandvoort Alive. Voel je het warme zand al tussen je tenen... terwijl je een heerlijke, verse, gemaakte mojo opslurpt? Heel goed. Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor een stranddag... die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is dus gratis. Laat die zomer maar komen. Tot ziens bij Zandvoort Alive. En het, zoals ik al zei, 23 juli tot 24 juli 00 uur. En de locatie is Strandpaviljoen Mango's Beach Bar... en Brussel is aan zee Bernard Boulevard Bernard, strandafgang 14 en 15. Ja, Toppi. Toppie, Toppie denken van van Zandvoort. Ook op internet: <middels> wwwzfm <middels> Wie die net binnen kwam lopen? Geen idee. De meester van de games. Ah. De hoeder van verwezen dieren. Kijk. Thomas! Daar is hij ja, weer. <laughs> oh, no, zal zal ik zal hem even openzetten. Doe het nog eens. Hi, Thomas. Hi. Ja. Hoi. <laughs> goed je weer te zien? Ja. Ja. Thomas, ja. ben je overgegaan? Ja, ja. Hartstikke goed. Gefeliciteerd, man. Ja. Hey, heb je op een bankje geslapen? Zo. Nou, al die streepjes, de bankje, de verf nog nat was of zo? Nee. Oh, sorry. <laughs> Niet? Hij is uh, de vrolijkste thuis vandaag. Ja, ja. Nee, deze deurknop, hè? Dit is <laughs> dus de deurknop, ik heb die er in de hand. Ja. <laughs> Slinkt, man, deur. Ja. We gaan uh, dus ik, onze luisteraars kunnen gewoon nog een, uur, een paar uurtjes blijven luisteren. Ja, ja. Top, top. Vooral oh, jong, jong Zandvoort moet luisteren. Thomas, Thomas, ja. Thomas. Ja, ja, Thomas. Ja, ja, Thomas. Ja, ja, ja, ja, ja, He, ja. Heb je weer het dier van de week? Ja. Wij We zijn meer als het dier van het half jaar geworden, dan, hè? Nee, deze nee, niet. Nee, nee deze nee? niet. Ik heb nee, weer ja, ja. wel uh, alles bijwerken. Alles bijwerken? Ja, oh, okay. ja. Ja, okay. ja, maar weet je wat het is? Hij is met vakantie geweest. Ja. Nee. Ja, hij is met vakantie geweest. Hij. Ja. Het. Het. <lacht> het is op vakantie geweest. <lacht> nee. je uh, weer eerst muziek doen? Ja, Dier van de Week. Weet je dat al wie dit is? Uh, Max, geloof ik. Oh, Max. God, Max. Oh. Max, maar ik weet verder nog niet precies. Oh, je weet het verder uh... nog niet. Oké, okay. we, we, we wachten even af. Max ja. is vierde geworden. <lacht> ja? Ja.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 Bruno, die kan er wat van, hè? Ja, die heeft wat in zijn mars. Zo, oh, dat denk ja. ik wel. Zo, de knijters. Ja. Ja, we zijn er doorheen, Hans. Ja, we zijn er inderdaad. Ja. En uh, nou ja, het volgende uurtje uh, is Thomas er weer, Ja, hè? blijf vooral luisteren ja. naar uh, Thomas met zometeen oh. uh, Max als die van de week. Ja. En uh, nog heel veel meer. Maar hij is weg. Maar hij is weg. Hij is weg, hij durft niet meer. Hij uh, heeft huiswerk niet helemaal gedaan, dus <laughs> hij is gek aan het voorbereiden <laughs> nu. Ja. Echt. Maar het lukt hem wel hoor. De streep op, zijn trui kleuren rood op. Ja, dat ja, is echt gehele. Wat een inspanning. En geel. Ja, en geel. En geel. En hey, we gaan eruit met ja. de Tavares. Ja, tot morgen. Uh, wij zijn er morgen weer. Ja, morgen okay. weer. Met toetje. Met toetje. Ja. Is goed, tot dan. Doei.